Dijkers met het NOS Journaal. Op de A2 in Zuid-Limburg is een ernstige aanrijding gebeurd met meerdere auto's. Daarbij is iemand om het leven gekomen en volgens de politie raakten er ook acht mensen gewond. Een aantal van hen ligt ook in het ziekenhuis. Door het ongeval is de A2 bij Meersen in de noordelijke richting dicht, verder Limburg in. De politie is er nog bezig met het onderzoek naar de aanrijding. Het gaat waarschijnlijk nog de rest van de ochtend duren. In Moldavië mogen mensen vandaag naar de stembus voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Die gaat tussen de huidige pro-Europese president Sandu en een pro-Russische kandidaat. Er was een tweede ronde nodig omdat Sandu vorige maand wel meer stemmen haalde... maar het nog niet genoeg was om tot winnaar te worden uitgeroepen. Tijdens de eerste ronde was er volgens de zittende president sprake van omkoping. Een zakenman zou kiezers hebben betaald om op de pro-Russische kandidaat te stemmen. In Valencia is een vrouw gered die bekneld zat in haar auto. De vrouw zat al drie dagen vast na de zware overstroming in Spanje. Volgens een lokale krant zat de vrouw vast naast het lichaam van haar overleden schoonzus. Hulpdiensten zoeken nog naar meer overlevenden in het rampgebied. Meer dan 200 mensen zijn inmiddels omgekomen door het noodweer. In meerdere Amerikaanse staten is de nationale garde in paraatheid gebracht... vanwege de aankomende presidentsverkiezingen... Onder meer in Washington en Oregon staat de Nationale Garde paraat... om snel te worden ingezet als er onrust ontstaat. In die twee staten zijn honderden stembiljetten beschadigd... of volledig verloren gegaan nadat stembussen in brand waren gestoken. Tot nu toe hebben ruim 70 miljoen Amerikanen hun stem uitgebracht... blijkt uit berekeningen van CNN. In de meeste staten is het mogelijk om vervroegde te stemmen... in stembureaus of via de post. Het weer op een aantal plekken nog wat mist, maar later lost hij op. De zon schijnt dan volop... En er staat weinig wind. Het wordt vanmiddag zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Al vele nachten niet zo best. Jij bent steeds in mijn gedachten. En dan lijkt mijn hartje bij een danskorpest. Pomp, bloem, bloem, net als de gitaren. Zoem, zoem, net als alle staren. Roem, roem, roem zoals de trom. Maar je reikt naar mij niet om. Dit spreekt maar bloem, bloem, waarom? We zingen tra-la-la -la, en dansen hop sa We willen vrolijk zijn, het leven is zo fijn. We vieren feest zolang het gaat. Zolang de wereld nog bestaat. Leven meid, heb jij vanavondtijd? he ja hey ja ho Jij past bij mij zoals de kip bij je tek. Komt toch een beetje in Nee, heb jij toch na of Hey ja, hey ja, ho. Oh. Zeg hier toch ja en denk daar niet langer na Want anders heb je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 Jij past bij mij, zoals de kip bij je ei. Kom toch een beetje dichterbij. Lieve meid, heb jij dan na of tijd? Hey ja, hey ja, ho! Zeg die toch ja en denk maar niet langer maar. Wat anders heb je.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 Ik heb het geluk dat ook mijn vader had Wij haar gevonden want ze is een schat Zo lijkt het wel vind ik dat kind al jaren ken. Toch ben ik blij dat ik haar broer niet ben Hey mama, mama kom eens gauw Kijk eens naar het meisje want ze lijkt op jou Hey mama, mama kijk eens gauw Naar dat lieve meisje waar ik Krijgt u een dochter bij. Ik ben verliefd op haar en zij ook mij. En als ze huwelijk de staat vast dat wordt Parijs. Ik maak haar binnenkort mevrouw de nees. Hé, hey mama, mama, kom eens gauw. Kijk eens naar mijn meisje, want ze lijkt op jou. Hé, hey mama, mama, kijk eens gauw. Na dat lieve meisje waar ik heel Ja, u hoorde muziek van Rob de Nijs met Hey Mama. En daarvoor hoorde u de eikrekels met Lieve Meid, CFM Zandvoort, lokale de Badplaatsen Zandvoort. Mooie oud-Hollandstalige muziek.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 Ik moet nog veertien knopen aan mijn duster naaien. Ga je maar zo lang een joveljodelplaatje draaien. Niet weten wil ik morgen, maar dat is toch de vraag. Is dus nee, Karel. Echt ka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 Er zijn van die dagen dat ik niks meer delen. Ga maar lief schaken met de intellectuelen. Wie weten wil ik morgen, maar dat is nog de vraag. nee, Karel echt, Karel Heus, Karel echt, Karel absoluut niet vandaag. Nee, Karel, nee, Haal maar liefde smaken met kinderen hinderlijke vele Wie weet wil ik morgen, maar dat is nog de vraag Nee Karel en Karel, heus Karel en Karel Absoluut niet vandaag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 Is voor want wat ik dacht dat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 En met een laatste blik op hem, Zong zeen met reeds gebroken stem Iwan, eerst kon je me missen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 En de volgende dame, de volgende artiesten moet ik zeggen, is een dame. Zometeen een heer, zometeen hoort u Lubandi. Maar eerst hoort u Hendrika Elisabeth Janssen. Geboren in Amsterdam op 8 oktober 1924 en overleden. Hier in Zandvoort op 21 januari 2016 was een Nederlandse zangeres. En ze was bekend onder haar artiesten namen Zwarte Riek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 Steeds weer komen voor mijn geest Van alle handen apen Het klinkt misschien wel gek Er is een familietrek. Alle apen in de harten te slijken Op m'n omen heen Op m'n omen heen Op m'n heen, heen. Alle apen zien m'n harten te Op m'n omen heen Moet de maand familie zijn M'n heen is arrogant Hij weet beslist van wanten Aan iedere vinger zit er. Het blijft een lelijk ding. Alle aapjes in de hart is lekker op. Maar omen hen al een keer willen kopen toen hij in de Kalverstraat met tante trein zag lopen maar oma hen zijn gauw wees ogen mee mevrouw En zijn piek zou je erop sfeeren. Daar zit een oude simpel zeemit met des dineren. Als ik om en hem bekijk, had daar wind toch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 Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft het eten laten staan. Wie heeft er suiker in de ertesoep gedaan? De luitenant geaffecteerd, zei wie maakt hier nu motjes? Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar haasehokjes. Geef acht rechter, kom nou lui, wie tapte deze ui, Ja, kom, zeg op.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 Zandvoort uit Zandvoort Met Mario Zandvoort Zij was van Tennessee Wij maakten kennis bij Tennessee Zij had meteen mijn volle sympathie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 Dat was een Lady Trio met helemaal door Dolle. Daarvoor nou, hoorde u Lou Bandy. Met wie heeft er suiker in de soep gedaan? En de volgende artiest is Leo Den Hop. artiestenaam van Leo Hoppenbrouwers. Geboren in Berg op Zoom in 1940 is een Nederlandse zanger. En in de periode tussen 1968 en 1978 bracht hij Nederlandstalige feestnummers uit. Die vaak werden geschreven en geproduceerd door Jack Den IJs. Beter bekend als Jack Jersey en Pierre Carter, die kennen we natuurlijk als vader Abram, ken Dun. Hè? Zijn werk verscheen eerst via het label Polydor en later via Imperial AMI.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 Paralampan, paralampan Zij haalt zo'n plezier Ze liet zich ondertussen Paralampan, paralampan Door die andere mei Hij trok zich van mijn zussen Paralampan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 Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan. Als we dood zijn, is het te hey, de het De, niet, je de, in, randjes, de dag, randjes, Ja, dat waren de Limburgse zusjes met de boerinneke dans. Daarvoor hoorde u uh, Terry Scholte met een beetje. Zie je hem Zandvoort, lokale omroep uit de badplaats van Een reisje terug in de tijd. Muziek, oud-Hollandse muziek. De jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En de volgende artiest is Hendrik Albertus, roepnaam Henk Elsie. Geboren in Enschede op 20 april 1935. En overleden in Amsterdam op 24 februari 2017. Was een Nederlandse cabaretier, zanger en schrijver.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 Daarna werkte hij mee aan uh, televisieprogramma's zoals uh, Capriolen, Schertsboek, Altladin en de Wonderlamp. In het begin van de jaren zestig deed hij ook nog twee seizoenen mee aan het ABC-cabaret van Wim Kan en uh, Corrie Fonk. En u hoort hem nu, Henk Elsing met Ben geboren in april.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 Goed hoe we toen deden Bussem de bus naar aarde. Alsof het gisteren was gebeurd Ik mis je zo Het kwam in de bus, in de bus van Bussem naar aarde, Voordat dat ik het was. wist Nooit zal ik die het vergeten Dat ik naast jou heb gezeten Jij keek mij aan, wow. Kijk ik keek jou aan wow. En schok en toe Hield mijn hartje voor je open Was in de bus van Vissum Aarde Maar ik durfde niet te hopen Was in de bus van Vissum Aarde Dat het zo gezwind zou gaan Ik mis je zo Adem, voordat ik het wist, maar ik wist het Nooit, nooit zal ik die rit vergeten Dat ik naast jou heb gezeten Jij ik mij aan, ik jou aan Een schok en toe In de bus van Bussen naar Aden Kreeg ik het eerst dus een... In de bus van Bussen naar En de karak in de karak zeden domini, in de in de, de, de domini. Een domini, een domini, een domini, een domini, een ze een een een domini, een een domini, een domini, pardoes. In de kark in domini, een domini, een in de domini, een domini, een de een een domini, een domini, een domini, en domini, een domini, een domini, een domini, een domini, een domini, Kom er binnen, de Kom er binnen, kom er binnen, de wafelvrouw. In de kark in de karak, zit de In de kark in de kark zit de, de Een een en niet en mijn nee. die In de, de kark in de karak zit de Domini. In de kark in de, de karak zit de dominee. Een gommie een gommie En mijn zuster die eet ki. En mijn zuster die ki. En mijn zuster die, die. En zuster die, die. En ze maken van motor een kastelein. Een kastelein, paardels. Heers betalen, heers betalen, zij de kastelein. Heers betalen, heers betalen, zij de kastelein. In de kark in de kark in de karak in de kark in de kark een de een het de kark in de kark in de kark in de kark in de kark in de kark in de kark in de kark in de in de in de in de in de in de de ik zei je pak ik zei je toverheks Ik zei je pak ik zei je bakken, zei Kom er binnen kom er binnen zij de vaf vrouw Kom er binnen kom er binnen zij de vaf vrouw In de karak in de karak zie de domini In de karak in de karak zie de domini Van domini van domini Am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 Als je mij nou op de koffie komt, koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat op de mens daarvan op? Iedere iedere kantaar. Mijn man had voor de bak.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 Koffie, koffie, lekker bakken koffie Wat knapt de mens daar van